3 uur. Dit is Radio 1. met Jeroen Snel. We kennen Beatrix allemaal als koningin, maar hoe is zij als mens? En hoe verleide Joep van het hek, Beatrix, om een avondje met hem te gaan stappen? Dat straks, nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De jongen die vorige week met een schietpartij op een Leidse school dreigde, wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Vorige week maandag waren alle middelbare scholen en mbo-scholen in Leiden dicht vanwege het dreigen mensen dat de verdachte op het internetforum 4 Chan plaatste. Dinsdag en woensdag stond er nog politiebeveiliging bij de scholen. Die werd woensdag opgeheven, toen bekend werd dat de verdachte in Costa Rica zat. Afgelopen zaterdag werd hij bij aankomst op Schiphol aangehouden. En vandaag bepaalde de rechtbank in Den Haag dus dat hij vrij kan komen. Het betekent overigens wel dat hij zich aan voorwaarden moet houden. Hij moet bij zijn ouders verblijven. Hij heeft zijn reispapieren moeten inleveren. En hij moet meewerken aan uit te brengen rapportage... voor de reclassering en de psycholoog. En verder moet hij ook op alle oproepen van justitie moet hij reageren. In het centrum van Praag zijn bij een explosie 40 mensen gewond geraakt. Een politiewoordvoerder zegt dat het waarschijnlijk om een gasexplosie gaat. De straat waar de ontploffing was, ligt vol met puin. De politie heeft met mensen uit nabijgelegen gebouwen geëvacueerd... maar gevreesd wordt dat er nog mensen onder het puin liggen. In een omtrek van tientallen meters zijn ramen gesprongen. Ook de ramen van het Nationale Theater van Praag liggen eruit. Volgens de politie waren er op het moment van de explosie... 15 mensen in het gebouw, waar een kunstgalerie... en een kantoor van de internationale luchtvaartorganisatie IATA zitten. In de Amsterdamse wijk buiten Veldert zijn twee mannen opgepakt na een gewapende beroving. Bij de arrestatie zijn schoten gelost. Het is niet bekend of de kogels door de politie of de verdachten zijn afgevuurd. De politie kreeg aan het begin van de middag een melding van een overval in Amsterdam-West waarbij hij zou zijn geschoten. De verdachten reden na de overval weg in een auto. De agenten zagen het voertuig kort daarop rijden waarna een achtervolging ontstond. Bij het Amsterdamse Bos kwam de auto door onbekende oorzaak tot stilstand. Na enkele schoten werden de mannen opgepakt. Oud-hoofdredacteur en oud-columnist J.L. Heldering van NRC Handelsblad... is zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden. Heldering was al enige tijd ziek. Hij stopte ruim een jaar geleden na ruim 52 jaar met zijn wekelijkse column... die hij in 1960 bij de Nieuwe Rotterdamse Courant was begonnen. Daarmee was hij de langst schrijvende columnist... uit de Nederlandse persgeschiedenis. Huidig hoofdredacteur Peter van der Meers over zijn voorganger. Jeroen Heldering was eigenlijk een van de founding fathers van de krant. Uh, uh, hij is ooit in 1945 begonnen uh, voor de Nieuwe Rotterdamse Courant. Maar het is onder zijn leiding, uh, toen hij hoofdredacteur was tussen 1968 en 1972... onder zijn leiding is de fusie tot stand gekomen van de Nieuwe Rotterdamse Courant... en het Algemeen Handelsblad, tot wat we nu kennen als NRC Handelsblad. Vorige maand werd Heldering nog onderscheiden met de Uvred-prijs voor de Nederlandse journalistiek. Het weer vanuit het westen droog en geregeld zon. Temperatuur 10 tot 13 graden. Morgen droog en zonnig, alleen in het zuiden en zuidoosten ook bewolking. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel. 3 over 3, welkom terug. Een bijzondere uitzending van Dit is de dag vandaag. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd. een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen. Dit is de dag, staat nog één keer stil bij Koningin Beatrix. Bekende Nederlanders spreken zich op haar laatste werkdag uit over wat ze heeft betekend. Met aan tafel zangeres Lisbeth List, cabaretier Jetti Maturin, burgemeester Annemarie Joortsma van Almere, fotograaf Vincent Mensel, kennen van de Nederlandse volkscultuur Herman Pleij... en zojuist aangeschoven onze topkok Julius Jaspers. Uw mening horen wij graag via Twitter met hashtag DIDD of via onze website ditistedag.nu. Julius Jaspers, hartelijk welkom. Dankjewel. Dit keer gaan we het hebben over gerechten uit de koninklijke uh, dat vind ik knap en bijzonder, want zoveel is daar natuurlijk niet over bekend. Zo is er vanavond een groot diner in het Rijksmuseum, aangeboden nog door koningin Beatrix... voor alle koninklijke gasten uit Europa en de rest van de wereld die uh, voor de inhuldiging uh, hier naartoe zijn gekomen. Enig idee wat daar op het menu staat vanavond? Ik heb geen idee. Ik weet wel dat het door mezelf van de Boer wordt gekookt. Uh, ik weet wat er bij de inhuldiging uh, is geserveerd. En volgens mij zijn er aantal Dat dezelfde Van 1980 gasten. bedoel van je? Van 1980, ja. ja gevulde tongrolletjes met groene saus, lamzadel met verschillende groentes en aardbeienijs. Dus nou. drie gangen? Drie gangen, ja. In tegenstelling tot uh, wat jaren daarvoor werd gedaan, waren het 9, 12, 15 gangen. Niet normaal. Ja. Dus uh, het zal wat lichter zijn. En uh, mooie Hollandse producten. De mensen thuis die horen enig slurp. Ik zeg niet van wie, maar er is, een, er is een mooie soep opgediend. Een bijzondere koninklijke soep, Julius. Nou, het is, ik heb het zelf tot een koninklijke soep gemaakt... nadat ik heb gehoord dat het de lievelingssoep was van uh, prins Willem-Alexander en uh, Maxima. Uh, ik heb het recept een keer gegeven... Uh, eerst aan mijn vriend uh, Robert Graneborg. Die heeft het vervolgens in een consultant opdracht gegeven... aan een restaurant onder de rook van Den Haag. En wie komen daar twee weken later eten? De Prins en zijn vrouw. Als, en, uh, alsof ze het wisten. Alsof ze het wisten. En uh, namen allebei meteen deze soep. Ja. Een tom kakai. Een uh, Thaise kippensoep met... Uh, uh, citroengras, citroenblad, en, kokos, en, melk, ja, klopt. En tot genoegen van de prins en de prinses uh, ergens Ze hebben er nog in een de buurt besteld. van Den Haag. Ze ja. hebben, no, nog één, zeg ja. Je? Ja. Twee koppen ja. achter elkaar? Ja, absoluut. Oh, dat zegt wel heel wat. Maar dat ga ik ook doen. Ja. Ja. Ja, <laughs> dat kan, er is genoeg. <laughs> ja. Welke culinaire hoogstandjes heb je nou ontdekt in, in, in de diverse keukens van de vorsthuizen? Hoe, hoe anders gaat het daaraan toe dan in de restaurants waar jij uh, ja, kind uh, aan huis bent? Nou, Je ziet duidelijk een uh, verandering in de laatste uh, 20, 30 jaar. Uh, dat het allemaal wat eenvoudiger en, uh, en wat lichter moet. Als je kijkt naar de menus van vroeger. Ik heb er een uh, meegenomen. Dat, is, uh, dat, dat, dat hangt van uh, bijzondere dingen aan elkaar. Geglazeerde uh, uh, forel uit het uh, meer van Genève. Uh, heel veel patés, koude vlezen, kleine vogeltjes, ortolans. Uh, pa Geroosterde patrijzen. Het is echt niet normaal. Dat was vroeger. Dat was vroeger. En daar... Dat is veranderd. Dat is heel erg veranderd. Is, Het is nu allemaal wat normaler. Ook, ook iets minder calorieën misschien? Iets minder calorieën. Er moet natuurlijk rekening gehouden worden met veel buitenlandse gasten. Dat was vroeger natuurlijk ook heel anders. Toen kwam de kroonprins van Japan niet in... Nee. 1898, wanneer was het, naar Nederland. Dus er moet met alles, allerlei culturen en smaken en religies moet rekening gehouden worden. Dus het moet een heel toegankelijk menu zijn, want iedereen krijgt wel hetzelfde geserveerd. Het is niet van, oh, u bent uh, uh, ik denk uit niet Saudi-Arabië, uh, moet... u krijgt dit. Nee, <lacht> ik denk ook niet dat je met uh, glutenvrij, diabetes, nee. arm. Ik denk dat het een nee. beetje gedoe wordt op vanavond. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Maar desalniettemin, de minder, calorieën zijn iets afgenomen. Dat geglaceerde, ge waar je het over ja. had, dat is misschien verdwenen vandaag de dag. De foie is misschien verdwenen. Nou, ook dat vanuit... mag ik wel hopen, ja. ja. ja. ja. ja. <lacht> nee, maar er dus, zijn inderdaad ook dingen die zijn niet meer echt dan om te doen. De blauw de foie eh, en een aantal dingen bestaan ook bijna niet meer. Nee, wat is van dit moment, voor zover jij weet, toch wel een favoriet van jezelf? Wat veel in koninklijke kringen geserveerd wordt? Ik denk dat er heel erg gelet wordt op duurzaamheid. Dus ik denk dat er niks met eh, enorme vliegtuigen van de andere kant van de wereld wordt ingevlogen. Zoals Bernard nog wel eens deed. Bijvoorbeeld. En ik denk dat er ook heel erg gelet wordt op uh, gezond en op Hollands. Ja. Dat lijkt mij voor de hand liggend. Ja. En uh, Beatrix, als ze gewoon thuis zou zijn, <lacht> hoe koninklijk is haar menu dan nog? Ik denk, kan ik me zo voorstellen, als je ruim 200 avonden per jaar uh, bij uh, anderen eet... die ook voor jou bepalen wat je gaat eten, dat je thuis gewoon een lekker... een uh, spaghetti bolognese wil, of een balletje gehakt. Gewoon uh, normaal. Oude met spinazie, dacht ja, ik, zoiets... Nou, heerlijk. heerlijk, en een zachtgekookt ei. Ja, of soms ook. een omdat we anders te veel weggooien. Ja, het zou heel goed ja, er zijn. was, er was met dat, dat exotisch, hè. dat is inderdaad prachtig, die banketten, jullie liet dat net ook horen, wat men allemaal aan gangen had, en vooral aan exotica, dat had ook te maken, want het was erg politiek, met het uh, verstrekken van status, het showen van status. Ja. Hè. Er werd ook gehaald. er zijn zelfs in de 19e eeuw of begin 20 eeuw voorbeelden, dat het publiek in de banketzaal mocht komen, achter een touw moest blijven... en dan werden de gerechten werden zo langsgevoerd. Ja. Dan kon je zien wat ze gingen eten. Je mocht er niet aankomen en dan werd het op tafel gezet. Showing status, daar was het heel belangrijk. En dan moest je dus hele exotische dingen hebben. Nou ja, we hebben het geproefd om te kijken of er niet iets in, is gestopt in dat eten. Vergif of zo. De koninklijke voorproever. Ja? Nou, die is er nu niet meer, denk ik. Nee, die is overleden. Nee, is nou, die, die is juist ja vergiftigd ja. afgevoerd. De, deze soep, hoe is die bevallen bij u? Verrukkelijk. Heerlijk, ja. Lekker pittig. Ja. Wie, wie van u heeft wel eens uh, gedineerd, ten paleizen? Nou, ik heb Mevrouw, wel een staatsbanket ermee ja. gemaakt. Uh, maar dat kan je niet zeggen dat dat ten paleizen gewoon gezellig oh. eten is. Dat is met een enorm hoeveelheid mensen in het paleis op de Dam. Uh, met een hele grote groep lakai. Ik geloof per, per twee personen één lakij. Uh, die, die zet ook je bordje op tafel. Um, en dat is inderdaad heel uh, voorzichtig eten. Dus dat is uh, nooit varkensvlees, uh, nee, veel, vis, paling, al geen, veel vis. Veel ja. vis en uh, lam en dat soort eten. Maar is uh, het ook echt lekker? Of ja, is het, het is prima eten? Ik bedoel, zij had goede keteraars dus, Tuurlijk, uh, Goede wijn en zo, he, goede ja, drank. Ja, maar het is prima. toch ook vooral een moment voor u om met uw, uh, zoals ze dat in het Engels zeggen, counterparts te maar spreken. Ja, je zit meestal, uh, toen ik minister was, dan zit je inderdaad naast een, een collega. Ik herinner me over nog eens een keer dat ik naast de, uh, de Turkse minister... Voor, die had als portefeuille uh, de Turken in het buitenland. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ik zei, volgens mij heeft u niks te doen. Want dat doen wij heel netjes zelf. Uh, nou, en het toen was ik niet ja, ja, ja. Die man vond mij niet aardig, geloof ik. Maar goed. Ja. Uh, dat, dat, dat, ja, dat, ja, ja. Tijdens dat soort... Uh, en ik heb natuurlijk fantastisch... Ik mocht ook het staatsbanket meemaken waar Mandela was. Dat nog, ik zie nog altijd de koningin... Hand in hand met Mandela binnenkomen. Dat is een zeer, echt een zeer de bijzondere respect. gast. Uh, ja, Zorgt ze dan ook voor een extra bijzonder menu op zo'n moment? Nee, ik kan me eerlijk gezegd van die menu's niet herinneren. Ik, het eten, ja, dat is zo'n klein, ja, ja. zo klein dingetje op alles wat er gebeurt. In, zoals, althans voor zo'n simpel mens als ik ben dan. Ik zit alleen maar rond te kijken naar al die mensen. Ik vind het geweldig. Ja. Dat is echt uh, fantastisch. We gaan het hebben over Beatrix als mens. Um, hoe is ze eigenlijk als mens? Hè? Nou, ik denk dat niemand nu zijn vinger kan opsteken. Want dat weten we dus eigenlijk. Nou, Lisbeth steek haar vinger op. Oké, okay. oh, nee. <laughs> dankjewel. Um, maar u bent diverse keren op het paleis geweest. Huis ten Bosch. Het is zo dat om wij... Om op te ja, treden. Nou, je hebt zeker. Uh, de Beatrix die gaf ieder jaar een concert voor Klaus. Ja. En dat was meestal uh, klassiek. <kliek> en er was een jaar aangebroken... waar zij de Nederlandse pioniers van het Nederlandse lied... Uitnodigden. En dat was uh, uh, uh, Lisbeth List met uh, Jaspringer de Jong, uh, Boudewijn de Groot en uh, Hermel van Veen. En na afloop van het concert uh, hebben, mochten wij ons begeven in de koninklijke familie. Uh, en ik weet toen, uh, mijn man en dochter was, waren ook mee. Toen uh, ging ik op een gegeven moment afscheid nemen. Uh, van de koningin, omdat we naar huis moesten in verband met ons kind. Maar en het is, is toch zo Achter, dat de koningin eerst afscheid moet nemen... voordat er iemand anders weg mag? Niet ze toen, daar. Niet, ja, dus, okay, ja. ja, dan moest het, dus zij blijft. Ja. Ja, nee, dus het was, het was ja, helemaal geweldig. En ze zat op zo'n poef en ze zei... Hoe is het met meneer Shafi? Ja. Ik zeg nou niet best, het gaat nu wel erg snel. Och, ik weet er alles van. Alles, ik weet er alles van, mijn moeder... Hmm. En toen dacht ik: Oh, ik wil je omarmen, maar dat kan niet. Maar ah, ja. goed, toen gingen we weg. En uh, naar een andere ruimte waar dus Klaus zat. Op een, ook weer op een poef. Met andere uh, artiesten. En ik zei: Ik moet even afscheid nemen tegen Klaus. Want onze dochter moet morgen een. een hoe heet zoiets? Ah, op school. Een uh, Ja, zoiets. Oh, toets. Toets. En uh, toen zei hij: Ga zitten. Uh, hoe heet ze? Ik zeg nou Elisa. Oké, okay, Elisa gaat zitten. Op... En ze zaten kont aan kont. <lacht> dat, uh, dat was dus heel bijzonder. En toen uh, zei ik, ja, we moeten nu echt weg. Toen zegt hij... Ach, Elisa. Ik schrijf wel een papier. <lacht> Oké. <Okay. lacht> echt briefje. Ja, voordat ja, je, je niet hoeft te komen. Nee, oh, fantastisch. Want, uh, ik schrijf wel een papier. En zo gezegd, zo gedaan. Ja. En, Toen, nee, nee, nee. nee want oh. ze, ze, ze zal toch op school komen. Kijk oh, ja. eens, dit hebben Klaus, ja, ja. Klaus, ja, ja, ja, ja, ja jij bent. Uh, <laughs> er ja. mooi nagemaakt. Ja. Ja. Vincent Mensel, uh, hoffotograaf, min of meer geweest, statieportretten gemaakt. Maar ook uh, ja, binnen de paleismuren geweest, uh, ook van het woonpaleis. Ja, toch een iets andere uh, Beatrix kunnen meemaken? Ja, eigenlijk heel, zoals uh, ik vergelijk het wel eens met mijn moeder... of met een hele aardige vrouw die je tegenkomt in je leven. Uh, heel betrokken in de zin van uh, ook vragen hoe het thuis gaat. En met je, met mijn, ik heb een dochter van 14... en toen ze nog klein was, uh, daar belangstellend naar vragen. Dus dat allemaal wel weten. Dus dat vind ik heel goed. Het ja. is dus niet zo van... Uh, maar oprecht of ik, ik denk professioneel dat, dan, toch Ik denk wel dat het heel oprecht was. Ja, ze was zeker wel belangstellend. Maar dat kwam ook wel... Door de, mijn relatie met haar man. Ik had een heel goede band met prins Klaus. Die zag ik wel eens zo, omdat wij allebei fotograferen. En hij heel erg betrokken was bij, het, bij mijn werk. Ja. Hij vond dat ook erg leuk. Hij heeft mijn eerste fotoboek bijvoorbeeld. Toen zei hij, oh, dan ga ik jou jouw eerste boek aanbieden op het paleis. Zo. Dus dat vond ik heel leuk om dat mee te maken. En dan nodig je wat vrienden uit die daarbij mogen zijn. Dus dat was op zich al heel bijzonder. En ik weet dat ze soms een hekel hebben aan fotografen... Maar in maar ook weer veel belangstelling hebben voor fotografen en fotografie. Dus manier waarop gewerkt wordt. Dat zul je altijd zien. Ze zijn natuurlijk van het beeld afhankelijk. Hè? Dat uh, is gisteren nog weer bewezen in zo zo'n uitspraak van de Rijksvoortdienst. Het feit <tus> dat beelden toch belangrijker zijn dan, dan de teksten. Als het uh, gaat om de nieuwe revue en precies, de foto's van normalia. dat fotografie ja? ook voor hen belangrijk is... Uh, in, uit, in hun uiting naar buiten toe, hoe zij zijn. En ik denk dat, uh, de, naar mijn gevoel, de koningin... Uh, oprechte belangstelling had, omdat ze wist dat je er geen misbruik van maakte van de situatie. Dus mm. ik heb ook altijd gezegd, je ja, kan de leukste verhalen van het paleis Huis ten bos vertellen, hoe het daartoe gaat. En ik heb dus een boekje gemaakt met Alexander toen hij 18 werd, met Renate Roemenstein. Ja, en daar uh, kun je hele leuke beelden mm. van vertellen, hoe, van hoe was dat nou precies, en wat zei je tegen elkaar? Nou, Renate heeft dat al heel leuk opgeschreven, dat boekje ooit. Maar dat is natuurlijk met het met haar ook, je kan hele leuke verhalen vertellen... en dan zal je zeggen, één keer heb je succes. En ik weet, en dan haal ik Prins Klaus weer... die zei een keer, we hebben vrienden... totdat wij in een van de bladen lezen of horen of zien... dat het onze vrienden niet meer zijn. Ja. En dat vond ik een hele mooie ja. uitspraak. Dus je wist heel ja, veel vertellen. Dat, dat was gelijk een soort mediacode die je uh, nee, meer want, of meer meekreeg. Ja, maar wat, wat, wat, kan je, wat kan ik nou vertellen ja. wat ik ook over mijn moeder zou vertellen? Ja, okay. Hè, hoe belangrijk je moeder in maar je leven je, is. Heb je wel eens een foto gemaakt die eigenlijk werd afgekeurd van nou doe die dan maar niet? Uh, die oh, heb ik allemaal nu gepubliceerd. <laughs> dat, nee, dat is een goede uh, reclame. Toen mijn boek uitkwam uit een paar jaar geleden, uh, twee jaar geleden. Maar waar, wat zien we dan bijvoorbeeld? Daar zie je Beatrix. Uh, met een hand voor haar gezicht, een soort lachen. Ja, ja. En oh, ja, die, en die ik foto die was eigenlijk afgekeurd. Dat was een foto uit de serie voor de postzegel. Ja. Die ik maakte in 1979 bij haar op Brakenstein. Nou, die, dan maak je een hele serie foto's. Je je het moest allemaal leuk. Ja, nou, ze nou, ja. zat even te giechelen. Ja, ze zat even te giechelen. En die foto is heel lang verdwenen geweest. En toen we dat boek gingen maken, toen kwam Irma Boom. Die kwam die foto tegen, op, op een gegeven moment tussen allemaal foto's. Zei ze, maar die is leuk, tegen ja. op de cover zetten. Heb je oh. hem toestemming gevraagd? Toen als heb man. ik gevraagd, nou ja, ik, dat zou ik in jou ook doen. Als ik een gekke foto heb, ik zou een boek maken over die, zou ik ja. het ook even vragen van luisteren, mag ik die gebruiken? En dan, dus deze heb ik binnen vijf minuten <lacht> tegenwoordig kan dat via e-mail gestuurd <lacht> naar de secretaresse... Uh, want die zei, doe nu, want ik ga zo naar de koningin. En toen kreeg ik vijf minuten later bericht. Hartstikke leuk, ik wist Ach, niet dat die bestond. Zo ja, snel nee, dus nee, zo snel gaat ja, dat. Ja, het is gelukkig ja. niet de RVD ertussen geschakeld... want dan duurt ja. het nog een jaar of Directe twee. <laughs> ja. Dat, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja. dat soort momenten dat je de intimiteit van elkaar meemaakt... is, ja, is, is, is, uh, ja dat, ik geloof dat je daar niet eens over spreekt. Of over, maar dat, nee, dat, dat nee. neem je mee in je hart. Maar, denk ik. Herman Pleij, ja. hebben wij de echte Beatrix... ook als persoon al voldoende leren kennen... Nou, dat, de of hoeft dat natuurlijk ook niet, nooit, omdat dat altijd niet, wel maar er zijn wel mystiek allerlei... Mystiek mag blijven. Uh, natuurlijk, dat is heel belangrijk, maar uh, dat je haar op de meest uh, onverwachte wijze kunt meemaken in haar reacties, daar heb ik ook wel een voorbeeld van, uh, waar ik in het geheel niet op voorbereid was. Ik werd 25 jaar geleden voor het eerst aan haar voorgesteld bij iets officieels, als hoogleraar in de middeleeuwse letterkunde, uh, dat ben ik. En uh, toen zei ze onmiddellijk, oh, dat vind ik niet zoveel aan. <hijen> <hijen> daar, daar, ik schrok terug, want ik had mij voorbereid... omdat zij zou zeggen wat interessant. En dan ging ja? ik vertellen dat ja? het de nog interessanter was. Nee, ze niet wel. En de kinderen vinden het heel moeilijk. Ja, mijn moeder, die vond misschien... Oh nee, die hield toch bij couperus. Dus, en toen begon zij en toen dacht ik wat ontzettend knap. Want zij ja. taxeerde dat. En toen begon een serieus gesprek. Toen zei ik, ja. ja, ik kan me best voorstellen die er ja. niks ja. vindt. Want, blablabla. Ja. Bla bla. En geen serieus in, deze grap maken bij Toen dacht ik, zij schat dat in. Dat is ook de enige manier waarop zij zich kan handhaven. Want zij spreekt... ...bloembollenkwekers, profvoetballers, ja. ja. schilders, ik En ja. zij taxeert volgens mij heel erg van... ...hoe, hoe begin ik zo'n gesprek? Hoe, andersom ja. zei je niet van... Uh, ...met de monarchie heb ik niet zoveel? Nee, ja. Ja, ja, ja, les ja. ja. lescalieres. Ja. Ik had ja. ontzettend veel leuke antwoorden bedacht... inderdaad toen ik naar huis ging. Maar op ja. dat moment stond ja. ik met mijn mond vol ja. tanden. En, uh, nou ja, maar toen, en toen ging zij gewoon door. Zei ze, maar ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn... ...die dat wel ja. Een, ja. Toch ik heb, een beetje kwetsende opmerken. Ben je, maar, je als persoon? Ja, nou, ik heb één keer het gevoel gehad... van nu zitten we als twee moeders te praten. Uh, want in mijn periode als minister van Verkeer en Waterstaat... Uh, is uh, Willem-Alexander begonnen met zijn specialisatie over het water. Ja. Uh, dus mijn directeur-generaal van Rijkswaterstaat Gerrit Blom... die behoorde tot de groep die hem heel uh, nauw be begeleide. En dan, ja, dan ging ik weer voor mijn uh, bekende bezoekje naar de koningin. En dan was het echt zo'n zo, zo gesprek ala van... hoe gaat het met die jongen? En uh, uh, uh, dan had ik ook zo het gevoel, moeder tegen moeder... van het gaat goed met hem. Uh, ja, dus ja, dat, dat ja. was echt... Ja, dat waren ja. de momenten waarvan ik dacht... nou is ze even niet de koningin, nou is ze even gewoon de moeder. Ja. Uh, dus die die ja, erin. Ik heb ook zo'n verhaal. Bij die kalle was, hè, ik had ook een kleine meegenomen. En het bood ik er naar de hand... Uh, uh, na het officiële moment bood ik het eraan. En ze ontving het en... Begon over Suriname te praten. En vertelde over een aapje. Dat ze in het binnenland had gekregen. ze vertelde niet dat het aapje op een jurk had gepoept. Want dat, <lacht> maar dat had, ik, dat had ik al gehoord van Kathleen Verrier. Ja. En, en haar vader, die toen gouverneur president, was. Uh, la, ja. ja, en later president. De en uh, dat aapje. Zo, toen zei ze. Een keesie keesie. En we hm. zeggen kis keesie in het strana tongo. Maar zei. Een keesie keesie. Schattig keesie keesie. Dat vond ik zo ja. leuk. En omdat ja. ik het verhaal ook al kende. Hè? Ja. Nou, iemand die ook een bijzondere ontmoeting had met de koningin... is cabaretier Joep van het Hek. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd. Een groot deel van mijn leven in dienst van Dit is de Dag te kunnen stellen. Dit is de Dag staat nog één keer stil bij koningin Beatrix. Bekende Nederlanders spreken zich op haar laatste werkdag uit... over wat ze heeft betekend. Ik ben Joep. Ik ben cabaretier en ik heb niets met de koningin. Nee, maar ik vind het wel dat het plusje vrolijk doet. Maar ja, ik, ik heb niks met koningshuis. Ja, ja, het is een raar, raar vak dat allemaal de bielen naar je gaan zwaaien. En uh, zich uh, op koninginnendag klemzuipen. Ze opende een keer het FNV-gebouw in januari 1990 en toen mocht ik daar optreden en toen legde ik haar ook uit dat het me echt een klotenbaan lijkt die ze heeft en dat je straks weer naar al die eikels moet luisteren die gaan speechen. Dus ik zei, Trix, jij belt naar huis dat het wat later wordt, ik bel naar huis dat het later wordt en we gaan de stad in. En ik toonde mijn arm en ik liep op eraf. en toen had ze keus of ze zou keurig blijven zitten, maar wat deed ze? Ze gaf mijn arm en ze liep me mee. We zijn trouwens niet de stad ingegaan. Tot de deur. En toen, maar dat vond ik wel heel erg grappig van haar. Ze heeft er heel goed voor betaald. Ze heeft allemaal privileges gehad. Dus ze kan gaan vliegen wanneer ze wil. Ik heb niks te bedanken. Nou ja, ik hoop dat ze het uh, vrolijk heeft tegen en Zo leuk mogelijk. Dat gun ik uh, alle oudjes. De koningin die garmt met Joop ja. van Tsek de zaal verlaat. Op onze website, dit is de dag. Nu vindt u nog meer persoonlijke herinneringen aan Beatrix. Onder andere van André Rauvoet. Ter afronding van deze uh, speciale, één, dit is de dag, vind ik een opmerking. Wij, wij maakten een staatsbezoek naar China, het tweede. De eerste keer was als prinses. We hebben vreselijk leuk gereisd in 1977. Maar het laatste, het laatste staatsbezoek was gemaakt naar China. En daar werd ik onderuit geschoffeld. En ik had net een dochter, die was nog heel jong, in 2000 was dat. En ik werd onderuit geschoffeld door een, een veiligheidsbeamte. En ik lag op de grond met de camera op mijn hoofd. Oh. En de koningin heeft ogen niet alleen van voren, maar ja. van achteren, van opzij. Overal, <lacht> waar je maar kunt bedenken. Ja, ze heeft ja, een soort sorry. zwaarlicht op haar hoofd. En ze was echt ver voor ons uit. En ze draait zich om... En loopt terug en buigt zich over me heen en vraagt: Hoe gaat het met die jonge vader? Dat vond ik een hele leuke. Ja, ja, want sure. ik lachte daar yeah. toch een beetje zo voor Pampus. En toen dacht ik: Zij heeft alles in de gaten. Ja. Dus maak haar niks wijs. Nee. Dus ook als je denkt: Nou, ze ziet het toch niet, ik trek ze het een lange het. neus. Ze ziet het toch. Hoe, hoe moet zij nou de geschiedenis ingaan? We zijn natuurlijk vol lof. Maar is er dan totaal niet iets toch op, Jawel. op aan te merken? Jawel, nee, dat is flauw natuurlijk. Er ja. is altijd wat ja. aan te merken op iedereen. Het is een en dat dag voor de, de applicatie. De lof en de bewondering overheerst vind ik heel terecht. En daar hoor ik ook van harte bij. Maar je moet dus een aantal dingen vaststellen. Zij heeft heel nadrukkelijk geprobeerd... om de politieke rol van het koningschap te vestigen. Een nieuw gezicht ja. te geven, ja. maar wel een politieke rol. Want zij wilde gewoon in de politiek, zoals het in de grondwet staat... wilde zij nadrukkelijk die rol spelen. Dat is er niet gelukt... Heel simpel. Want, Want het, is heel, nou, het is heel duidelijk dat de toekomst toch echt dat ceremoniële koningschap ja. zal zijn. En daar heeft Willem-Alexander zich nu volmondig achter Maar Is dat nou zo duidelijk? Nee, Anne-Marie, ik vind het. Helemaal niet duidelijk. Ik vind het ook heel onwenselijk. Want volgens mij loop je met een, een puur ceremoniële koning veel meer risico's dan met de rol zoals die nu geformuleerd is. Omdat de premier dan minder verantwoordelijk is voor ja, uitspraken en, en dus de koning vrijer. Ja. En volgens mij is dat heel onwenselijk. Waarom? Maar niet hij blijft gewoon staatshoofd. Ja, maar op, nou, het is, is niet zo nou, omdat de minister-president niet meer voor elke uitspraak verantwoordelijk is. Nu is hij dat wel, dus kijken wel goed uit. Ik, ik, zou, ik zou het helemaal niet goed vinden als dat gebeurde. En overigens vind ik zelf die politieke rol... eigenlijk niet echt aanwezig. Uh, een politiek gesprek betekent nog niet... Dat je ook je politieke wil kunt doordrukken, dat kan ook helemaal niet. Nee. En dat je een onderwerp mag behandelen, lijkt mij niet meer dan. Nee, logisch. Maar je hebt daar zelf voorbeelden van gegeven. Ja, dat dat waar, hoe dat gewoon, werkte. En ja. dat scherpte enorm de discussie. Ja, maar het dat is bracht wel, op ideeën. Dat nou, is toch heel belangrijk. Is maar, heel invloedrijk. Maar ik ken tal van andere niet-politici die met mij hetzelfde gesprek ja, voeren. Ja, en dan ja, dan maar ook, maar ja. je hebt ja, zelf voorbeelden maar, gegeven. Ja. Hoe schat het in? Komt er inderdaad onder deel de koningschap niks van? Ik geloof niet dat daar twee derde van de politiek voor is. Oh, ik ben ervan overtuigd. Volgens dus mij gaan wij binnenkort nog eens een gesprek voeren... en dan over de toekomst en dan heel mooi ja. over Willem-Alexander. Vincent Bensel? Ik heb een hele leuke... En meester J, J.L. Heldering, Jeroen Heldering... is net overleden uit ja. de NRC, onze oude hoofdredacteur van de NRC. En ik haal in het boekje van Alexander... kom ik een mooie uitspraak van hem tegen... En dat wou ik even voorlezen. De gevoelens van vertedering die tegenwoordig in zo belangrijke mate... de genegenheid bepalen die het volk voor het koningshuis koestert... wekt een koning minder dan een koningin, schreef meester J.L. Heldering in 1980. En daarmee wil hij zeggen... een vrouw kan dus potjes breken die een man heel moet laten. Ja. Maar, ja. maar daar hebben wij Maxima voor. Ja, ja. ja, ja, is, ja maar start, start. Is toch. die moet anders. Ja, ja, die ik vond overigens wat dat betreft het interview vond ik heel erg goed. Zeker. Daar was de koning ja. aanwezig en ja. zijn vrouw. Lisbeth ja. List. ja. Beatrix, in de geschiedenisboeken. Als heldin van Nederland. Oké. Okay. die <laughs> Mathurin? Als een duidelijke vrouw die statements maakt. Ik denk aan het jurkje dat uh, Mabel aard had. Toen bij de officiële... Die, ah, die... Het verlovingsjurkje ja. van Beatrix zelf. Yes. Ja. ja. <laughs> het is tijd uh, op vier voor half vier voor de dichter bij de Dag. Vandaag is dat Frank van Pamelen. Dag Frank, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ja, het is je gelukt om een koninklijk gedicht te maken dit keer? Ik heb een, uh, ja, voor, voor een koningin, of sowieso een koninklijk gericht, dan denk je aan een, aan een ballade. Dat, dat, dat, is, dat past echt nu bij, uh, bij het afscheid van Beatrix. De ballade voor Beatrix. Wat was het hier onrustig toen je kwam? Eerst liep die hele kroning uit de klauwen, met rellen en met rook in Amsterdam. En daarna bleek het beeld ons te benauwen van Trix. Dat is een koele en een koude. ...van wie het schijnbaar veel, veel formeler moet... ...dan bij haar moeder, huisvrouw aller vrouwen. Dus Beatrix dacht men, gaat dat wel goed. Maar gaandeweg, bij wat je ondernam... ...won jij bij steeds meer mensen het vertrouwen... ...en bleek ze geen afstandelijke dam... ...maar een betrokken dame te ontvouwen. Rechtop, oprecht, een vrouw om op te bouwen... ...een vrouw die zonder klagen, koet ...haar voorbeschikte werk wilde verstouwen. Want Beatrix, zo bleek... Dat zat wel goed. En sloeg ons land soms aangeslagen lam. Kwam jij het puin in Enschede aanschouwen. De Bijlmer, Apeldoorn en Volendam. Werd jij door mee te huilen en te rouwen. Steeds meer en meer een vrouw om van te houden, Steeds meer een mens als wij van vlees en bloed. Een koningin die we nog missen zouden. Want Beatrix, bedankt. Je deed het goed. Prins Willem-Alexander van Assouwen, Daar sta je dan. We wensen je veel moed. Je moeder was een goeie en een gouwe. En Beatrix, bedankt. Het gaat je goed. En dat was hem. Frank van Pamelen, zeer bedankt. Mooi. Het gedicht is na te lezen op onze website Dit Is De Dag.nu. Ik bedank alle gasten voor vandaag. Liesbeth List, Jetty Maturin, Annemarie Joortsma, Annie Tinga... Vincent Mensel, Julius Jaspers en Herman Pleij. Morgen of voor de buis of elders. Waar zit jij, Vincent? voor de buis. Toch, in 80 ja. zat ik in de kerk... en op de dam en buiten. Ja. En nu ga ik kijken of... Ik, het ik dacht het nog aan jou, bij... jij had je cirkel nog rond kunnen maken... Ja, door ja. nog deze inhuldiging vast te leggen. Ja, Want je ik... stond toen in de kerk... en op, bij het balkon Overal, en in de stad. Ja. Ja. Ik heb er even over nagedacht, maar ik dacht nee... Nee. De jonge generatie loopt harder dan ik. Ik ja, heb daar in. Ik heb daar heel veel vertrouwen in. Zoals Beatrix dat ook heeft in ja, de, de nieuwe generatie. Ja, maar ze is echt het boegbeeld en de Michiel de Ruiter van Nederland, zou ik maar zeggen. Dus oh. Mevrouw Jortsma, u bent uh, een van de uitvergorenen morgen. Ja, uh, vanwege mijn voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... mag ik in de Nieuwe Kerk in vak zitten. Achter de pilaren? Nou, nee. ik denk het. Ik sta bij gereserveerd, dus ik, moet, ik kan niet zelf nog een goed plekje uitzoeken. Ik zwaai naar u vanaf de Wezengalerij. Oké, okay, ik zal kijken naar de Wezengalerij. Ik Van zit in totaal met 48 collega's. Met mobiele ja. camera's, of is dat niet? Ja, met ik weet het, nee, dat ik, mag ik, verboden. Ik, ik, streng verboden. Ja, ja, het staat weinig weinig dat weet mevrouw ja. Joris maar ook nog. Ja, ja. uh, Je mag bijna niks. Nee, Straks, na half vier, uh, de VPRO op Radio 1, met Tessel Blok. Hallo Tessel, wat gaan jullie doen? Dag Jeroen, hallo. Ik ga praten met Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus en republikein in hart en nieren. Met hem blik ik terug op de afgelopen drie maanden de overrompelende oranje aanloop naar de koningsdag. En ik stel hem de vraag of de nieuwe koning in het voor- of juist in het nadeel zal werken van zijn republikeins genootschap. Dat straks in Villa VPRO. Dit is Radio 1. Straks het Koninklijke Nieuws met Karel-Johan de Zwart. Nu is het NOS Journaal met Jan van der Pitten. Koningin Beatrix is aangekomen bij het paleis op de Dam. Vlak na drieën liep ze daar naar binnen. Beatrix werd toegejuicht door mensen die zich op de Dam hadden verzameld. En prins Willem-Alexander en zijn gezin kwamen rond het middaguur al aan bij de Nieuwe Kerk... voor de generale repetitie van de inhuldiging. Oud-NRC-hoofdredacteur en oud-columnist J.L. Heldering is overleden. Hij was 95. Hij was al enige tijd ziek. Hij overleed zaterdag. Volgens hoofdredacteur Van der Meers verkeert de redactie van NRC Handelsblad vandaag in diepe rouw. De jongen die vorige week met een schietpartij op een Leidse school dreigde, wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet bij zijn ouders blijven, zijn reisdocumenten inleveren en meewerken met de reclassering en de psycholoog. De jongen zat in Costa Rica. Zaterdag kwam hij terug naar Nederland. En na een gewapende beroving in Amsterdam buiten Veldert zijn twee mannen opgepakt. Bij de arrestatie zijn schoten gelost. Het is niet bekend of de kogels door de politie of door de verdachte zijn afgevuurd. Niemand raakte gewond. En dat zijn de hoofdpunten. For voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Er is één aanreding gebeurd op de A58 van Eindhoven naar Breda. Daardoor staat er file tussen Gessel en de afrit Hilvarenbeek 2 kilometer. De linkerrijschok is dicht. Koninklijk nieuws. Karel johan de Zwart. Kijk goed naar de drukte voor je naar Amsterdam vertrekt. Dat is de tip van de hoofdstedelijke politie. Morgenochtend wordt grote drukte verwacht rond de Dam. En s'avonds zijn de zorgen vooral om het vertrek uit Amsterdam. Goed op de informatie letten is het advies van coördinator crowdcontrol Annemarie Langeveld. Ik wil de mensen vooral meegeven om zelf ook logisch uh, te blijven nadenken. En uh, bepaal heel goed vooraf uh, wat je wil zien. Uh, weet ook dat het natuurlijk druk zal worden in de stad. En als je op voorhand al weet dat er uh, uh, bijna een onmogelijkheid bestaat om uh, bijvoorbeeld op de Dam te zijn rond de klok van 8 uur of 9 uur. Kies dan voor een van de uitwijklocaties op het Oeverpark of het Museumplein om daar naar beeldschermen te kijken op het moment dat de mensen naar de stad komen. Eerder riepen de NS al op vooral niet in drukke treinen te stappen in verband met de veiligheid. Steeds meer vorstelijke gasten druppelen Amsterdam binnen. Begin van de middag kwam de Zweedse kroonprinses Victoria samen met haar man Daniel aan bij het Okura Hotel. En daar zitten nog meer royalties, onder andere de kroonprins en kroonprinses van Japan, van Brunei en van Bahrein, en leden van de koninklijke familie van Jordanië. Prins Charles en Camilla slapen in het Amstel Hotel, net zoals de kroonprins van Thailand en zijn zus. De kroonprins komt over een uurtje aan op Schiphol, zijn zus was was vandaag al in Nederland en bracht een bezoekje aan de Keukenhof. De Spaanse kroonprins is zojuist geland. Luc ikink met het laatste Twitter nieuws. Het grote afscheid nemen van koningin Beatrix is begonnen. En dat begint met een tegenstribbelende provincie. Zeeland kon geen koor vinden dat het koningslied wilde zingen. En toen weer wel en nu weer niet. Misschien dan een nou, hoop onduidelijkheid en dus ook een hoop tweets. vergouwen. Die zegt Zeeland vindt het koningslied slecht. Nee, dat Zeeuwse bluff maakt lekker duidelijke teksten. Kees Tempela baalt ervan dat het nu misschien toch gezongen gaat worden. Dat valt me tegen van de Zeeuwen, zegt hij. Geen rechte rug. Laurens Troos is juist blij een Zeeuw te zijn. Mooi dat iedereen al dagen aan het zeiken is, maar dat alleen Zeeland echt durft te kiezen. Hashtag trots. Het is ook al druk op de Dam. Heel erg druk zelfs. Veel mensen die een glimp willen opvangen van de generale repetitie. Volgens de aanwezige Kees Aantjes is koningin Beatrix zojuist ook gearriveerd op het paleis op de Dam. Ze kreeg een groot palaus, eh, applaus. Ze is eh, gearriveerd in het paleis, niet op het paleis. Dat zou raar zijn. Hetke Groenendaal zag dat ook en plaatste een foto van koningin Beatrix die aankomt onder politiebegeleiding. En een aantal mensen is zich ook al aan het opmaken voor een lange nacht tegen een hekje aan op de Dam zitten. Maar eh, sommige haken ook af. Lieke baalt een beetje. Ze zegt ik wilde vanavond op de Gaan zitten, hoor ik op de radio dat we vannacht vorst aan de grond kunnen krijgen. Bah! En tot slot een kleine roddel. Josine Drogendijk is journalist en schrijft voor Forsten, Royalty and Royals over koninklijke mode. En zij zag dat uit de kleding, uh, dat werd net in het paleis gebracht, ze twittert, uit een kledinghoes vloekte een gele jurk. En de vraag is nu: van wie zou die zijn? Dat houdt Twitter bezig. Oei, dankjewel, Luc. Nog altijd wordt gerepeteerd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En dat is nodig, want helemaal soepel loopt het nog niet... zegt muziekprogrammeur Annemarie Goedvolk. Nou, dit is natuurlijk altijd nog eventjes wennen voor iedereen... om goed te weten waar moet ik nou precies staan, waar moet ik heen lopen... wanneer moet ik inzetten met muziek. Uh, maar daar is deze dag ook voor bedoeld. En uh, ze zeggen uh, ook altijd een slechte generaal is een goed concert. Dus wij maken ons uh, op dit moment nog geen zorgen over uh, de kleine schoonheidsfoutjes die we tegenkomen. Dat komt allemaal goed. Dus het is een slechte generale? <laughs> ja, we zijn best nog wel wat dingetjes tegengekomen met elkaar. Maar nogmaals, daarvoor zijn we hier ook vandaag zodat iedereen zich morgen helemaal uh, zeker voelt. Tussen de muziekrepetities door oefenen hoogwaardigheidsbekleders... hun loopje door de kerk en worden de laatste dozen opgeruimd. Maar de bloemen hangen al allemaal op hun plek. Nog één keer terug naar het Koningslied. Eerder vandaag zei de voorzitter van het comité inhuldiging Hans Weijers... dat er een inschattingsfout is gemaakt. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, want het is niet zo. Het is, het is niet uh, We hebben daar tot nu toe niet mee bereikt wat we graag hadden willen doen. Ceremoniemeester in haar morgenavond, Paul de Leeuw, reageerde vanmiddag als volgt. Ja, ik vind, iedereen mag wat we met iets vinden, maar hier is voor gekozen. Wat ik wel betreur is dat wij er, uh, vandaag ook een, een duit in het zachtje doet. Terwijl ik denk, als je voorzitter bent, moet je even onthouden van elk commentaar en zorgen dat iedereen uh, de alle neus dezelfde kant op staan. Maar goed, dat is dan één vinger in de lucht voor wijer. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd: over het Koningslied. Voor de laatste keer, nu naar Willemstad, verslaggever Jan Pils. De Oranje Soap. Ik hey, neem je mee. Willemstad maakt zich op voor de dag van morgen. Ik hey, neem hey, hey, hey, hey. ja. ja. je mee. Dan over de. Ja. Dank je wel. 10:40, alsjeblieft. Ik heb misschien twee klanten gevraagd die al vroeg om de Koningskaas. Die bestaat dus wel. Ja, die, die is er ja. ook al. Een Oranje kaas met blauwe hatens erin. Ja. Maar in de groothandel leeft dat helemaal niet. Ik heb daarna gevraagd. En, uh, oh ja, dat zou best kunnen. Dat kennen wel, Weet ik niet. En om die kaas 33 jaar te bewaren voor de volgende keer. Dat is een beetje te lang, denk ik. Dan loopt hij de kar uit. Elke maandag staat hier de kaasboer op de Willemstadse weekmarkt. Veel is het niet meer. Een groentekraam, een slager en de kaaskar. Er is trouwens ook weinig oranje. In de winkel van bakker Bussink om de hoek is dat wel anders. euro als je Kijk, onze oranje uh, tulband, onze oranje cake, bischopscake. Ja, wat hebben we nog meer? Oranje slof. Oranje, oranje slof, ja. oranje slof, Ja, die hebben we nog niet. Oranje, oranje chocola. Handels. Ja, van alles eigenlijk. Ja. Tuurlijk, het is heel bijzonder. Het gebeurt maar twee keer in eeuw. een Een nieuwe koning of een koningin of uh, ja, ja. niet al. Is Ik zo... hoop ook dat het een hele feestelijke dag wordt. Dat er geen narigheid is, dat er geen, geen vervelende dingen gebeuren. Want ja, ik denk dat je daar allemaal best wel een beetje bang voor mag zijn. Ik ben niet altijd trots meer op Nederland. Maar met zulke dingen ben ik dat toch wel een beetje trots. Ja, ben ik ben toch wel een beetje chauvinistisch, hè? Ik neem je mee. Uiteraard, omdat je in Willemstad woont, heb je iets met het Koningshuis. En ja, ik ben natuurlijk zelf in Soesdijk geboren. 100 meter van het paleis. Niet als zesde dochter van Bernard. Nee, 100 meter van het paleis Soesdijk. En mijn ooms die bezorgden vroeger de krant op het paleis Soesdijk. En een daarvan is zeker wel eens een keer nagefloten door Beatrix. Dus het had ook anders kunnen lopen. En we hadden het ook altijd over Tante Julie en, uh, en Oom Bernard. Het was al een défilé hè op de stoep uh, het bordes van Frans uh, Hoesdijk. Heel anders. Daar kwam alles naar, naar koningin uh, toe. Naar tante Juul. En uh, ja, sinds Beatrix trekt de familie het land in. En dat denk ik dat het op zich veel leuker is uh, om, uh, om je te mengen. Helaas uh, ja, zijn ze nog nooit in Willemstad geweest. We hebben het wel eens geprobeerd. Uh, we hebben ook uh, om de zoveel jaren vestingsteden dagen. En toen ook eens geprobeerd om uh, Willem-Alexander of in ieder geval prins Maurits uh, hier te krijgen, maar dat, uh, nee, daar zijn ze helaas niet op ingegaan. Het zou uh, eigenlijk moeten zijn, ik bedoel zijn moeder is uh, vrouwen van Willemstad... en als dat overerfbaar is, dan wordt hij toch de heer van Willemstad. Dan zou het toch eens leuk zijn als hij uh, zijn bezittingen... tussen aanhalingstekens eens <laughs> komen bekijken. Maar hij is welkom, ja. Hey, hey, hey, hey. Laatste bijdrage van Jan Pils vanuit het oranje Willemstad. Tot zover het Koninklijk Nieuws voor vandaag. Wij wensen u een hele mooie dag morgen. Tesselblok nu met de Villa VPRO. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tesselblok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Cultuurhistoricus en republikein Thomas van der Dunk over Nederland in de ban van de Kroning en de Nieuwe Koning... en hoe het verder moet na morgen. Henk Hofland over de zaterdag op 95-jarige leeftijd overleden... NRC-columnist Jerome Heldring... en ons juridisch panel Schuld en Boete... over de houdbaarheidsdatum van bewijzen, onwerkbare kroongetuigen... en het voorstel tot een aanwezigheidsplicht voor verdachten bij de uitspraak in hun zaak. Uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Villa vpro. Historici die over 100 jaar in de Republiek der Vijf... verenigde plasterprovincies provincies plus Friesland... terugblikken op 30 april 2013... zullen zich vooral afvragen hoe de media... Elk gevoel voor maathouden kon verliezen. Een citaat van cultuurhistoricus Thomas van der Dunk. Lid van het nieuw Republikeins Genootschap. Meneer Van Der Dunk, goedemiddag. Goedemiddag. U zit in de studio in Amsterdam. Ja. Bent u het land nog niet ontvlucht? De stad wordt overspoeld door voorste voorstellen. Ja, het is dat de media zo'n druk op mij uitoefenen. <lacht> en zelfs bereid zijn voor mijn verblijf te betalen voor een deel. Dat ik hier blijf, anders zou ik inderdaad al lang weg zijn geweest. Ja? Ja. Behalve wij, wie zit er nog meer achter u aan? Achter uw uh, scherm. Onder meer het programma Nieuwsuur. Hmm, okay. de TV. Waar, waar stoort u zich tot nu toe het meest aan eigenlijk? Nou ja. Laat ik het even uh, hebben, niet over de afgelopen drie uh, maanden, gaan we zo hebben, maar deze, deze afgelopen twee dagen. Ja, die, inderdaad die grenzeloze uh, ja, usurpatie, in feite kan je het zeggen, van het land, van de stad, van het nieuws... Door dit hele inhuldigingsgebeur... Wat morgen, staat, wat morgen op het agenda staat... dat langzamerhand van het journaal... ik heb gisteren het acht uur journaal gezien... ik geloof dat was gisteren inderdaad... dat meer dan de helft gevuld is met totale trivialiteiten... over waar ze nu even op bezoek zijn geweest... een schot dat ze hebben gelost op... Een, bij een kinderfeestje, kinderspelen, noemt u het maar op. Uh, uh, dan denk je van, ja, is dat het journaal... dat mm. de burgers een venster op de wereld moet verschaffen? Deze bijna pathologische vorm van zelffelicitatie van dit land. Uh, uh, het krijgt ziekelijke trekjes... He, waarmee natuurlijk het nationale chagrijn, dat natuurlijk feitelijk is, overschreven worden. Dat is misschien het meest intrigerende en verbijsterende, ja. Mm -hmm. En het feit dat het blijkbaar moeiteloos door iedereen aanvaard wordt. Ja, en wij doen het natuurlijk nu ook indirect aan mee. Zeker, dat is, nou ja, stukker. ik had gehoopt dat u, dat u <laughs> zich een beetje, daar een beetje tegen af zou zetten. Maar ja, hoe doe je dat? Wat, wat wilt u, dat ik kanon op, op het paleis nee, ga ik niet zo? Nee, dat zou ik niet van u willen verwachten. Nee. nee, ik bedoel, dat is dus waar iedereen meedoet... Doet dus mm -hmm. iedereen mee. Ja. He, je ziet dus dat effect dat allerlei mensen die zeggen van ja, eigenlijk is het niks. He, maar ja, ik weet het van diverse journalisten die he, gedwongen zijn bepaalde vragen te zeggen: Eigenlijk is het niks, maar wij moeten hier aan meedoen. Dat is de commerciële druk. Mm -hmm. he, dat wordt volgens verwacht. Uh, ja, Het dat was is... in 1980, bij de vorige kroning van koningin ja. Beatrix, natuurlijk toch anders. Toen had je de enorme krakersrellen, geen woning, ja. geen kroning. Je zou toch kunnen zeggen dat er op dit moment ook maatschappelijk voldoende aan de hand is... Ja. om hier en daar eens een, een, een klein uh, voorzichtig protestbordje op te steken. Ja. Maar ook dat gebeurt niet. Nee, dat is inderdaad heel opvallend. Uh, ik heb overigens van die kroningsrellen ook helemaal niets gemerkt... of schoon ik midden in Amsterdam woon. Dat mm -hmm. moet 300 meter van mij vandaan hebben plaatsgevonden voor een deel. Uh, ik heb zacht pas op de tv, dus zie je dus hoe, hoe incidenteel ook altijd die dingen tegelijkertijd zijn. Ja. Als je zegt, de stad is een oorlog, zeg je nou ja, er zijn twee punten waar gemappt wordt. Dat is het dan. Ja, heel interessante vraag. Uh, het heeft te maken met de algemene depolitisering... Mm -hmm. Van de samenleving. Uh, uh, uh, dan zou je ook kunnen zeggen: natuurlijk, ook die chronische misschien een laatste naijlen waren van het politieke bewustzijn van de jaren 60 nog op een bepaalde manier. Waarbij de monarchie als zodanig ook omstreden was. Uh, uh, ook duidelijk: de Monarchie had grote brokken gemaakt, Lockheed, uh, neem zo'n boef als Bernhard. Uh, dus uh, de monarchie stond natuurlijk wel wat ook een stuk slechter bij. Uh, nu valt de monarchie minder duidelijk wat aan te rekenen. Dat is een factor. Ja. En daarnaast, dus de algemene depolitisering. Ik zie het eigenlijk ook met een zekere verbazing. Mm -hmm. uh, dat uh, überhaupt er überhaupt zo weinig. Misschien dat we het nog, nog te goed hebben. Ja, denk ik. Ja, toch nog. Ja, ja uh, uh, uh, uh, dat het niet dat er geen grote onlusten zijn zoals in Griekenland, mm -hmm. uh, dat is omdat we nog te veel te verliezen hebben. Ja. Dat is, en ja, dan uh, in zo'n geval, uh, als ze onder is... dan keert ze natuurlijk tegen de symbolen van de, van de macht. Ja. Dat is zo. Nu is het, uh, wij spraken u op 29 januari, de dag nadat koningin Beatrix... had bekendgemaakt ja. uh, uh, dat ze uh, af zou treden. Hadden wij u ook even aan de telefoon. En uh, toen zei u, ja, het is ongelooflijk, meteen diezelfde avond... en die dag daarop ook een en al lof. U zei toen, nou, dat ja. is nog vers nu. De komende maanden zal er heus wel hier en daar... een kritische nood gekraakt worden... Is dat eigenlijk gebeurd deze afgelopen drie maanden? Nou, als je de kranten goed leest en de goede kranten leest... Ja, de dat goede kranten goed anders. leest. Ja? Uh, ja, dan staan daar natuurlijk toch... Uh, ook bij Beatrice van kietse de Nood... Of ik ook altijd bij Beatrice heb gezegd... Maar je moet altijd het ambt en de persoon onderscheiden... denk ik dat je gewoon kan constateren dat van alle oranje... Monarch monarche Beatrix de meest professionele was... in die zin dat ze ook het meest voorspelbaar was. Ze was niet onberekenbaar, maar je wist wat je aan haar had. Ja. He, en dat was natuurlijk zeer professioneel. Ze heeft geen faux pas gemaakt eigenlijk, hè? Nee, niet echt. Ze heeft een paar maal... waren natuurlijk botsingen... Uh, maar ik denk dat ze, die, uh, dat ze dat niet zo ramp vond. Dat ze gewoon vond, dat is mijn terrein. Hè. Toen, ze, toen ze op vakantie gingen in Oostenrijk... op het moment dat er een regering zat... die eigenlijk persona non grata was in de Europese Unie. Hè, met Haider. Ja. In der tijd. Maar je kan niet... Kijk, ze heeft natuurlijk, die, die monarchie was natuurlijk toch onder Juliana en Bernhard. Hij toch wel eerst in discrediet geraakt. Greet Hofmans, Lockheed. Die had de Irene-affaire. Uh, uh, dat zat... Uh, ja... Daar heeft ze natuurlijk kunnen zeggen door professionaliteit heeft ze dat weer op de rails gezet. Uh... Ja, waarbij ze het gevaar, dat ik ook onder Juliana zat, van ja, dat het te populair en te gewoonjes werd, heeft omzeild. Met het mm -hmm. risico dat ze soms te arrogant werd gevonden. Dat is ook een heel moeilijk, balans te houden. Dat risico dreigt van te populair. dreigt natuurlijk weer bij Willem als Die zegt van ja, god, ik ben ook maar een gewone mens. Dat wist ik wel, maar de rest van het Nederlandse volk ken ik nog niet. Nee, en nog uh, niet, kennelijk. Nee, uh, en uh, ik zou ook fouten maken. Dat is ongetwijfeld zo. Dat hebben het verleden ook gezien. En zegt van ja, dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen hoe u mij aanspreekt. Ik zal wel zeggen, zeg maar. Uh, ja, wel, een monarchie, dat is een beetje het moeilijke, een monarchie in een moderne tijd, waar natuurlijk een monarchie een volstrekt archaisch relict uit het verleden is, dat is natuurlijk een balans. Je moet niet ter gewoontjes zijn, want dan zegt iedereen van... ja, waar hebben we je eigenlijk voor, als je precies zo bent als wij. Maar als je te ongewoon bent, zegt iedereen van... nou, dat is wel erg elitair. Hè? Een elite is een scheldwoord, zoals u weet, in het land. Mm -hmm. uh, een dan heb je geen voeding met het volk. Dat is heel moeilijk aan te voelen. We willen Alexander, ligt nee. het risico... Uh, anders dan bij Berentrix, dat hij enerzijds een beetje te gewoontjes gaat doen... He, dat hebben we in het verleden ook al gezien: Prins Pils. He, het, ja. hossen op het, het hossen in het stadion. En anderzijds dat hij, en dat is misschien ook wel de invloed van Maxima, eh, eh, zeker Jetset-gedrag. He, Mozambique mm -hmm. He, en dat soort zaken, die, die vakantievilla. Ja, ja, ik bedoel een, een, een toch een beetje van Nederland losgezongen cosmopolitisme waar je Juliana in de tijd die zo komt van vertellen. Nee, maar die, op de fiets. Kom je niet zo ver als Mozambique natuurlijk. Nee, precies. Om nee. Ze iets te noemen. Ja, ja uh, om maar iets te uh, noemen. Nou even inderdaad over, over, over de nieuwe koning. Ja. Um, u heeft natuurlijk dat interview ook gezien. Uh, wat ja. uh, met met Maxima en Willem Alexander ja. heeft u daarbij het idee gekregen? Nou. Ik vraag me af of Willem-Alexander zelf eigenlijk nog wel zo heel erg veel in die monarchie ziet. Hij, hij doet nogal soumis en zegt, nou ja, als de politiek bepaalde dingen wil, wie ben ik om daar tegen in te gaan? Dus als die morgen zeggen, we stoppen met de monarchie, dan zet hij zijn handtekening en klaar is het? Dat zou je kunnen denken. Ja, uh, hij kon op die vragen natuurlijk niks anders antwoorden. Hij kon op ja. geen enkele vraag <laughs> anders antwoorden. En laat het even wel weten, we hebben natuurlijk maar de helft van het interview gezien. We weten niet wat er in die andere helft is voorgevallen. Of hij daar mogelijk dingen heeft gezegd die de RVD... als toch de opperste censuurinstantie van dit land meteen heeft geschrapt. Mm. Ik heb begrepen dat bepaalde dingen over moesten. Uh, dus zo spontaan is het allemaal ook wel weer niet, hoor. Het is niet live zoals wij nu live zijn. Nee. Uh, uh, dus je weet natuurlijk niet wat die eentje anders gezegd heeft. Natuurlijk... Hij is daar enorm op getraind. Hij maakte op mij een relatief ontspannen indruk. Maar zij, afgezien daarvan dat hij niet naast Bertha 38 in de wei wilde staan... zei verder niets opzienbaar. En zij zei bij alles precies het politiek correcte wat hij moest zeggen... om te vermijden dat de regering in de problemen zou komen. Op men zei van ja, maar wat hij nu zegt, dat is toch weinig democratisch. Ja, nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar was u ook nee. niet verbaasd over zijn... Uh, uh, inderdaad zijn zijn eigenlijk bijna meegaande houding van wie ben ik eigenlijk dat ik uh, dit doe mag? Wat zijn oma zich ook nog wel eens afgevraagd heeft. Ja, nou, en, en dat zal ik u laten zien. Ik doe namelijk gewoon wat wat uh, um, de de kamers uh. willen. Ja, nou, die eerste vraag werd dus niet gesteld, in ieder geval niet door hemzelf aan zichzelf. Mm -hmm. uh, natuurlijk, hij toonde zich relatief meegaand. Hij heeft ook, ook zijn neus gestoten de afgelopen jaren, een paar maal, toen hij wat minder meegaand was. Uh, en dat zou in de toekomst natuurlijk ook best wel weer eens kunnen zijn. Uh, hij stond natuurlijk nu altijd nog onder voogdij van zijn moeder. Ja. Uh, ja, ik weet niet. Kijk, hij heeft toch hij heeft direct gezegd... ik wil het niet zo doen als mijn moeder. Nou kan dat ook helemaal niet. Want nog perfectionistischer gaat niet. Dan wordt een mens gek. Uh, dus uh, hij kan alleen maar een beetje een soort tegenhanger worden. Dus hij weer een beetje zo à la Juliana, wat ontspannender... minder perfectionistisch, huiselijker, volkser. Maar hij heeft natuurlijk wel, dat hebben alle oranjes... een duidelijke bepaalde vorm van koppigheid. Dat hebben we natuurlijk ook in het verleden bepaalde dingen gezien. Dus het kan best zijn dat nu hij bevrijd is van het toezicht van zijn moeder... voor het eerst volwassen, zal ik maar zeggen, eigen beroepsuitoefening... de meeste mensen is het begin al twintig jaar eerder... dat hij... Ja, daar toch wel op een bepaalde manier gebruik van wil maken... om bepaalde accenten te zetten, ja. he, keuzes te maken... die zijn moeder niet gedaan zou hebben. Kijk, hun belangstellingen liggen natuurlijk anders. Dat is heel duidelijk. Ja, uh, waar, waar, waar zit het verschil? Ja, Beatrice had een duidelijke belangstelling voor cultuur... Intellectuele, wetenschap, dat soort zaken. Uh, uh, ook voor algemenere politieke vraagstukken. Terwijl bij Willem-Alexander kun je natuurlijk duidelijk merken: het enige moment waarop hij echt een beetje opleeft. was toen het ging over sport. Ja. En het andere wat duidelijk zijn hart heeft, is alles wat te maken heeft met water, techniek en dat soort dingen. Dat heeft hij van zijn grootvader. Ja. Die race ook graag in auto's rond. Uh, en vloog ook graag in vliegtuigen. Uh, dus daar merk je: dat zijn de dingen die aan hem liggen. En de ja. rest, dat bot erbij. Uh, waarbij hij, zo schat ik dat in... natuurlijk niet die ambities heeft... die Beatrix heeft om het hele palet te bestrijken. Maar op bepaalde punten zal zeggen... ja, dat is waar ik over ga... Of dat is wat me interesseert. Daar weet ik ook iets van. Mm -hmm. En ja, dan weet ik niet. Of in zijn omgeving... want dat is natuurlijk het probleem in de monarchie. Hè, dat is de omgeving die, ja, durft die kritisch te zijn ten opzichte van de monarch. Is er iemand die straks tegen de nieuwe koning durft te zeggen... dat is niet alleen een beetje, maar gewoon oliedom? Ja, Als behalve hij... zijn vrouw. Is er iemand anders ja, die dat durft? Nou ja, Maxima zei hij, het is een beetje dom. Ja, Ik zou ja. zeggen, het was gewoon oliedom. He, is er iemand die dat durft te zeggen? Het probleem is... Kijk, bij Beatrix weten we... Dat, uh, die was natuurlijk niet het makkelijkste in de omgang. Die stond op haar ponteneur. Die had de winter onder in de hofhouding. Ik denk niet dat er veel mensen waren die Beatrix durfden tegen te spreken. Ik denk dat de enige die dat durfde en konden waren Klaus. Ja. Want die had natuurlijk sowieso niet zoveel op met die monarchie. Uh, dat ligt denk ik wat anders bij Maxima. Mm -hmm. uh, die heeft wel wat op met die monarchie. Daarom is ze natuurlijk ook getrouwd. Ja, en daarom uh, dacht deze ze ook dat ze, dat, ze, dat ze Beatrix opvolgt. Precies, dat vond ik al heel veelzeggend. Misschien dat de feitelijke situatie... Staatsrechtelijk heeft ze niet helemaal goed opgelet... tijdens die cursus die heeft gekregen, staatsrecht. Maar feitelijk geeft misschien wel die situatie aan... want zij is nu duidelijk de krachtiger persoonlijkheid... zou ja. mijn inschatting zijn. Uh, en ook, denk ik, de intelligentste van beiden. Uh, en ook de meest... Um, uh, hoe ben je het? Uh, doelbewuste. Mm -hmm. Die bewust weet wat ze wil. Ze dus heeft al een enorm doel bereikt, natuurlijk. Ja, ja, ze heeft een heel enorm doel ja. bereikt. Dat, ja. dat, dat, dat is gelukt. Uh, maar goed, Klaus was iemand die Beatrix durfde en kon tegenspreken. En van wie Beatrix geschikt zou hebben. Bij Bernhard weet ik dat niet. Uh, Bernhard zal zeker Beatrix wel eens bekritiseerd hebben, neem ik aan. Mm -hmm. Alleen denk ik dat Beatrix niet zoveel neiging had om naar Bernhard altijd te luisteren. Uh, wat ook wel best reden voor was om niet al te veel te luisteren. Er is net een, een boek uit van Jutta Gores ja. waaruit dat wel blijkt. Uh, wat? Oh, dus en, nou, dat, dat Beatrix uh, haar vader uiteindelijk niet, niet echt meer bereid was om ja. iets van hem aan te ja, nemen. Ja, nee, dat heb ik begrepen. Gezien zijn levenswandel. Ja, nee, ja. dat nemen ze. Kijk, voor Beatrix staat, uh, staat volkomen centraal het instituut monarchie. En misschien moet je zelfs zeggen de BV Oranje. Mm -hmm. Hoe je die ook precies dan gaat invullen. Ja. Ik wil en Bernard heeft die natuurlijk zeer beschadigd. Ik wilde ten slotte, want we hebben niet ja. zo heel lang weer... even naar uh, het Nieuw-Republikeins Genootschap... heeft in de afgelopen maanden, vond ik toch wonderlijk, las ik... er heel veel leden bij gekregen. Ze zijn nu zelfs groter dan de Oranje-vereniging in Katwijk. Dan breekt een mens een klomp, als je dat <lacht> leest. Nee, maar wat zegt dat? In deze oorverdovende Oranje-propaganda al het feestgevoel... dat jullie uh, genootschap wel leden wint... Ja, kijk, er zijn, uh, zoals geloof ik laatst uit de peiling blijkt... 20% is duidelijk tegen de monarchie, 20% is duidelijk voor. koet koet. Dan heb je zo'n 30% die voor de monarchie is, maar een republiek niet erg zou vinden. En 30% die eigenlijk voor republiek is, maar de monarchie niet erg vindt. Dus ja. die gaan niet voor de straat op. Uh, het, kijk, het effect van dit, en dat is natuurlijk ook wat mij toenemend gaat irriteren... dit verplichte feestvieren. Mm -hmm. He, het idee dat iedereen daar straks voor zo'n zo scherm moet gaan zingen... om dit volkomen stupide lied tegenhoor te brengen. Dat wekt natuurlijk bij toch veel mensen ook een hoop irritatie en weerzin op. Deze verplichte meedoen. Je, wordt, je ja. wordt een beetje Noord-Koreaans gegijzeld. He. Daar moet ook ik ga, iedereen. Ik ga u nu ook Noord-Koreaans ja. gijzelen. Althans, ik de, tijd al de, de tijd gaat dat doen. Ja, maar desondanks, die verplichting, die zorgt ja. er ook voor dat mensen een beetje kroningsmoe worden en misschien zich ja. wel richten tot het uh, republikeinse gebalstaan. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dat, ik denk dat het een factor is. Dat mensen gewoon ook dat hele Byzantinist. Ik heb ook al eens gezegd van ja, nog erger dan de monarchie zijn de monarchisten. Ja.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 Er is niets wat de ziel zo rechtstreeks raakt als schoonheid, luidt een beroemd gezegde. Maar wat is schoonheid? Hoe ziet het eruit? Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week op zoek naar het schoonheidsideaal in hun land. En we beginnen in Oost-Congo. Daar weten mannen precies wat echte schoonheid is: een rond vrouwelijk achterwerk. En daar willen de dames ver voor gaan. Als ik zo rondkijk in de straten van de Oost-Congolese stad Bukavu. Dan valt het me op hoe belangrijk uiterlijk hier is. De variatie aan winkels is niet zo heel erg groot. Je vindt hier eigenlijk vooral tentjes waar ze beld goed verkopen, apotheken en schoonheidssalons. En ik ga bij een van deze salons naar binnen. Tientallen potjes nagelak staan hier uitgestald, strenge nephaar aan de muur en op een van de kappersstoelen zit Geneviève Zelf past ze nauwelijks in de stoel, maar dat vindt ze niet erg. Wat een beetje vet om het lijf en het liefst op de billen is hier erg gewild. Volgens Geneviève zijn veel vrouwen jaloers op haar. Gezegend met een flinke bilpartij heeft ze dan ook iets te klagen. En omdat veel vrouwen dat ook willen, doen ze daarom de gekste dingen voor Comalicha Fusso. het vergroten van de billen. Die magie, die met ça Multivitamines, varkenshormonen en, en, en, en. wacht eens even, magieblokjes. Een de ja, volgens Geneviève zijn, zijn er Congolese vrouwen die een bruggenblokje. jawel, ja, daar beneden inbrengen. De in de hoop dat ze zo dikkere billen krijgen. Naast haar zit Katie en zij heeft wel eens een poging ondernomen, maar ze wil niet zeggen wat histoire ook rapport met het van Volgens haar komt het allemaal door de mannen. Veel mannen willen liever een vrouw met ronde billen en durven er ook om te vragen. Ja, al die gekke oplossingen, ook die werken wel, zegt Katie. En ook Geneviève. Ik vraag me af waarom dan nou juist de billen het hier zo goed doen. En uh, onderweg naar een apotheek vraag ik het aan Eve. Oui, parfois je j'apprécie comme toute personne. Il m'a parfois. Eve die geeft ruwweg toe dat hij zich ook vreselijk omdraait als hij een vrouw ziet met de mooie achterwerk. Aujourd'hui vous allez voir que c'est depuis les années 1998 qui a eu la culture surtout de port de pantalon ici chez nous. En, uh, hij blijkt zelfs een echte billenkenner, want volgens hem is de fixatie op de achterkant gegroeid sinds de strakke spijkerbroek in Congo zijn intrede maakte eind jaren 90. Toen in de jaren 60 president Mobutu aan de macht kwam, verbood hij het dragen van westerse kleding. Na ruim 30 jaar heerschappij kwam er een einde aan zijn presidentschap en ze veel Congolezen, en dus ook de vrouwen, zich in de jeans. De beauté van een vrouw begint zijn Ja, volgens Yves zit schoonheid hier van achteren. De apotheek waar ik nu binnen ben, die wordt gerund door een man. Het, het, het schijnt dat Congolese vrouwen het minder gênant vinden dan een vrouw. Monsieur le pharmacien, is ce que ça marche vraiment ook echt. Ehm. Echt? met dat, je ne niet hoe het vitamines krijg ik niet binnen, zegt B, hij. Alpha, en, uh, en mag, mag blokjes, dan Ja, oui, de cube magique zijn sont des produits qu'on de nee, de de alleen de maar goed, goed voor het koken. koken. Sterker nog, hij raadt het sterk af om het zelfs te proberen, want het kan gevaarlijk zijn. Vrouwen hier zijn voor een rondachterwerk dat van alles in staat, maar alle pogingen daar gelaten, het heeft geen zin. En daarom geldt volgens meneer de apotheker ook hier de aloude spreuk, wees tevreden met wie je bent.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 Koningin Beatrix neemt afscheid. Vanavond half negen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.